6 uur. Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is vorig jaar met 1,3% gestegen tot 226.000. Het CBS zegt dat de toename vrijwel helemaal valt toe te schrijven aan de toestroom van vluchtelingen. Het aantal bijstandskinderen uit niet-westerse landen steeg met 8300. Van hen komen de 7000 uit Syrië. Onder ootgetonen Nederlanders daalde het aantal bijstandskinderen juist. Ook kinderen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse wortels groeien minder vaak op in een bijstandsgezin. Rotterdam is koploper, daar leeft 18% van de kinderen in een gezin dat bijstand krijgt. Ook Amsterdam en Heerlen scoren hoog met 14%. Het aantal kinderen dat zonder ouders de grens tussen Mexico en de VS wil oversteken is sterk toegenomen ten opzichte van vorig jaar, zegt UNICEF. Volgens de VN-organisatie voor Kinderrechten zijn in de eerste zes maanden van dit jaar zo'n 26.000 minderjarige kinderen zonder begeleiding aangetroffen bij de grens. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er iets meer dan 18.000. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet bijna 15.000 mails van de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton openbaar maken. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om mails die zijn opgedoken in een onderzoek van de FBI naar berichten die ze in haar tijd als minister verstuurde vanaf haar persoonlijke mailaccount. De mails maken geen deel uit van de 55.000 die eerder openbaar werden. In Helmond hebben agenten schoten gelost toen hun auto werd geramd door een bestelbusje. De inzittenden wisten te ontkomen, meld de politie op Twitter. De bestelbus werd vannacht gestolen in zomeren. Toen agenten het voertuig in Helmond in de gaten kregen probeerden ze het klem te rijden. Daarop ramde de bestelbus de politieauto. Schoten van de politie konden niet verhinderen dat het busje vandoor ging. Later vannacht werd het busje leeg teruggevonden. Het weer in de loop van de ochtend verdwijnt de bewolking en schijnt overal de zon. Het wordt tussen de 25 en de 28 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen wordt het dan 30 graden. En donderdag kan de temperatuur oplopen tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. you know for real and active Thank you.